Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Door de verwoeste dam in Oekraïne lopen tienduizenden mensen gevaar. Reddingsoperaties in het gebied zijn in volle gang, zegt verslaggever Christian Pouwen. De stroomopwaarts gaat het ook voor ontzettend grote problemen zorgen... omdat langs, uh, ja, langs dat stuwmeer honderdduizenden mensen afhankelijk waren... voor hun watertoevoer, uh, watervoorziening van dat meer. De verwachting is dat het water in de komende dagen wat zal zakken. Pas dan zal er meer bekend worden over slachtoffers. Wie verantwoordelijk is voor de damdoorbraak is nog niet bekend... En voor het eind van de zomer moeten er naast Assen nog drie locaties openen om asielzoekers op te vangen voor ze naar Ter Apel kunnen. Dat zegt staatssecretaris Erik van den Burg van Asiel. Op die manier wil hij het overbelaste Ter Apel ontlasten. Als de locaties er niet komen, dan gaat het helemaal mis met de opvang, waarschuwt hij. Nou ja, dan neemt de druk ongelooflijk uh, toe. Uh, en dat helpt uh, niet. Maar u weet ook dat ik vorig jaar. Uh, sorry, niet overdrijven. Vorige week aan de Kamer heb laten weten. Mm. Er gaan gewoon geen mensen meer in Ter Apel in het gras slapen. Mm. Dan gaan we ze ergens anders in Nederland op enige manier opvangen. En waar die extra locaties moeten komen is nog niet bekend. In de afgelopen vijf jaar is het aantal particuliere minischolen. waar ouders dik voor betalen om hun kind op te krijgen, verdubbeld. Dat schrijft het AD. Er zijn er nu 140 in totaal. Het gaat om zowel basis als voortgezet onderwijs. Volgens inspecteurs komt het door corona dat er meer kinderen naar dit soort schooltjes gaan. Ouders zagen toen dat onderwijs ook anders kan. Ook zeggen initiatiefnemers dat ze het doen uit onvrede over het onderwijs op gewone scholen. En misschien blijft de trein naar Londen volgend jaar toch gewoon vertrekken vanuit Amsterdam. Vanwege werkzaamheden op het Centraal Station zou de Eurostar er bijna een jaar uit liggen. Daar is de directie van Eurostar niet blij mee en dat hebben ze ook tegen het kabinet gezegd. Nu meldt de staatssecretaris dat ze gaat kijken of er misschien toch mogelijkheden zijn.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 The first one is called Another Day. And I hear they say, yeah. yeah. Just another day. Oh. dit is de lange hete zomer van ZFM ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. Fm. ZFM staat voor ZFM staat voor 106.9 FM Wow, lieve schat, wat is je plan vandaag? Ik ben niet je prima, maar ben je man vandaag. Maar als je lukt kan ik je switchen, ben een handelaar. Ik ben een kantelaar, ik ben een bambelaar. Ik zie mooie titel, dus ik zal meteen mijn handen daar. Twee pillen in mijn systeem. Mensen van maar ga je lekker, dus ik zeg is die fucking vraag. Ik ben gone. Stuur de tikken, geen salto. domme mijn jongens, geen havo. Zelfs hele dure dingen. Diamanten diamant en die ringen kan je brengen naar mijn naakko. Om mijn duo's stuur centen, nee. Om mijn duo's 2 centen, nee. Om mijn duo's 2 centen, eh? nee.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 You are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 beautiful sound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 conseguirás que no te nombre nunca más es cuidado que la gente decir que una mujer cambió mi suerte se burlarán de mí ¿Que nadie sé mi sufrir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 Je de, de En Que una een cambió die suerte, se Ik heb een vrouw die mijn sufrir. verandert. Oh. Ik de een vrouw die mijn que Ik heb een vrouw die mijn leven verandert. Ik heb een vrouw die mijn leven verandert. Ik heb een Ik en hombre nunca zomer met GFM. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. But all the damage she's caused is infixable. Every 20 seconds, you repeat her name. But when it comes to me.